10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op initiatief van de Franse president Macron was er vanmiddag online een internationale donorconferentie gehouden voor Beirut. Dat zwaar getroffen werd door een explosie eerder deze week. Voor Nederland doet minister Kaag mee. Macron heeft benadrukt dat het geld direct gaat naar de lokale hulporganisaties en niet naar de Libanese regering. Door de coronacrisis is de Franse toerisme-industrie zeker 30 tot 40 miljard euro misgelopen. Dat heeft de minister van Toerisme gezegd tegen de Franse pers. Van de 180 miljard die de sector jaarlijks oplevert, komt 60 miljard normaal van buitenlandse toeristen. Volgens de minister wordt het verlies deels gecompenseerd door Fransen die dit jaar in hun eigen land op vakantie gaan. Hij verwacht vanaf september ook weer meer toeristen uit landen als België, Duitsland, Italië en Spanje. Voor het eerst in jaren zijn de verkiezingen in Wit-Rusland geen gelopen race. President Lukashenko probeert vandaag van zijn kiezers een zesde termijn te krijgen. Maar voor het eerst is er serieuze oppositie. Die wordt geleid door Svetlana Tiganovskaya, de vrouw van een opgepakte presidentskandidaat. Haar campagnebijeenkomsten werden de laatste weken massaal bezocht. Een onbekend fenomeen in Wit-Rusland. Zeer waarschijnlijk zal Lukashenko aan het eind van de dag de overwinning opeisen. Maar de oppositie gaat nu al uit van fraude. In het noordoosten van Tsjechië zijn bij een flatbrand... zeker elf mensen om het leven gekomen en tien mensen gewond geraakt. Onder de doden zijn drie kinderen. De brand brak uit op de elfde verdieping van het complex. Volgens een brandweervoortvoerder kwamen zes mensen om... in een appartement in de flat, vijf andere stieven... doordat ze in paniek van de twaalfde verdieping van het gebouw... naar beneden sprongen. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar vermoed wordt, de brand, wordt dat de brand is aangestoken. Het weer, het is warm tot heet vandaag met temperaturen van 29 graden op de wadden tot 37 in het zuidoosten. En daar is later op de dag een stevige onweersbui mogelijk. Ook morgen heet met toenemende kansen op onweer en buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Ja, welkom. Een heel goeiemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en dit is CFM Jazz. Vandaag een hele speciale uitzending, namelijk Geheel van Vinyl. Ik heb een uh, grote verzameling uh, singles en LP's meegenomen... die me geleend zijn door een uh, vriendin, haar moeder en haar overleden vader... maar ook van mijn vader en een tante van mij. Allemaal mooie jazz albums. En ik ben begonnen met All of You van het Miles Davis Quintet... Het komt uit zijn, uh, ja, zijn vroege periode. Miles Davis is uh, opgegroeid met uh, Roy Eldridge als zijn idol. Hij kwam als eerste in aanraking met de jazz via Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Dizzy Gillespie nam hem onder zijn hoede en um, motiveerde hem om uh, muziek te gaan studeren in de beroemde Juilliard School. Zijn eerste band, um, daarop speelt hij samen met John Coltrane op de Noorsaxofoon... Red Garland op piano, Paul Chambers op bas, Philly Joe Jones op uh, drums. Het is opgenomen in 1956. Ik ga verder met um, uh, een album dat heet The Poll Winners. Het is een album gemaakt in de tijd dat uh, luisteraars uh, voor hun favoriete artiesten konden stemmen... En dit album is opgenomen door Barney Kessel, Shelley Manne en Ray Brown. Het heet Exploring the Scene. En ik ga het nummer draaien, dat heet This Here. Dat is een nummer van uh, Bobby Timmons. Het is opgenomen in 1960... Zoals u hoort, een klein technisch probleem. Ik moet even van uh, pick-up wisselen, een moment. Thank you. Barney Kessel, Ray Brown en Shelley Mann. Um, zoals u gemerkt hebt, heb ik een technisch probleem. Dat betekent dat ik maar één pick-up uh, tot mijn beschikking heb. En met het uh, draaien van pick-ups moet je natuurlijk steeds wisselen van plaat. Dus dat gaat af en toe eventjes uh, vertraging opleveren. Ik hoop voor uw begrip daarbij. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is van het Dave Brubeck Quartet. Uh, het album dat heet Time Out. En ik ga daarvan een nummer draaien dat heet Strange Meadow Lark... Ik word geplaagd door technische problemen vandaag. Uh, u hoort het waarschijnlijk aan het geluid. Het is niet zuiver. Mijn excuus daarvoor. Ik ga het met de volgende LP proberen. Een ogenblik geduld alsjeblieft. Gelukkig, het volgende LP doet het een stuk beter. Het is Ad van de Hoed is uh, kwartet met Kings Clarinet. En ik ga het nummer draaien. Clopin Clopin. Dat was het um, Nederlandse Ad van de Hoek kwartet... met King's clarinet en het nummer Clopin. Ik ga verder met um, Clifford Brown en Max Roach. Ze hebben een tijd samen gespeeld... en daar hebben ze een heel mooi album gemaakt. Dat heet Study in Brown. En ik ga het nummer draaien, George's Dilemma. Helaas ook deze doet het niet zoals ik voorbereid had. Uh, mijn excuses wederom. Het wordt een beetje uh, triest eerlijk gezegd. Ik uh, ga verder naar het volgende nummer. Ik ga opzoeken Bobby Jasper's kwartet met 7up. I'm <laughs> Bobby Jasper met zijn kwartet en het nummer 7-up. Bobby Jasper is een uh, Belgische uh, fluitist en tonoorzaxofonist. Hij is geboren in Luik, heeft uh, piano gespeeld vanaf, zi vanaf zijn elfde... en is vanaf zijn 16e in de klarinet gaan spelen. Hij kwam aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... in contact met het Amerikaanse leger. Is met hun gaan uh, spelen in uh, Duitsland... en is toen een carrière gaan opbouwen in Parijs. Hij is op aanbevelen van Miles Davis... Um, bij J.J. Johnson opgenomen... als uh, zijn uh, saxofonist in, uh, in een nieuwe groep. En heeft daarin een grote bekendheid in, uh, ook in Amerika opgedaan. U zult wel denken, al die technische problemen... wat is dat nou? En waarom uh, is dat niet beter geregeld? Normaal gesproken hebben wij hier twee pick-ups. Beiden blijken het niet te doen uh, door een onbekende oorzaak. Uh, helaas, ik had gelukkig een, een extra pick-upje bij me. En daarom... Uh, het gedoe met uh, platen wisselen. En uh, helaas blijkt dat, uh, dat af en toe een LP het niet goed doet. Ondanks dat het vooraf allemaal beluisterd is. En uh, dat heeft iets, denk ik, iets te maken met, uh, met de druk van de naald. Ik ben geen technicus daarin. En uh, uh, dat kan ik helaas niet bijstellen. Dus daarom uh, al dat gedoe met die technische problemen. Ik hoop dat ik verder kan zonder problemen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Errol Gardner. De pianist, de wereldberoemde pianist met een vingersnelheid ongekend. En het album dat heet At The Piano en ik ga het nummer draaien, Caravan. Het was Arrow Gardner met Caravan. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is van Dwight Mitchell en uh, zijn compagnon Willie Ruff. Dwight Mitchell, een um, Amerikaanse jazzpianist... die klassieke piano heeft uh, gestudeerd... en is samen met uh, contrabassist Willie Ruff een uh, duo begonnen. En daarvan ga ik een nummer draaien dat heet... Um, They Can Take That Away From Me. Um, inmiddels hebben we onze technische problemen opgelost. Dus ik ga vrolijk verder met waar ik gebleven was eigenlijk. Het Mitchell Ruff duo, duo met... Uh, they can take that away from me. was dan Mitchell Ruffdio met They Can't Take That Away From Me. Het volgende nummer wat klaar ligt is van het Dave brubeck Quartet. Het is van hun album Tonight Only, waarop het kwartet vergezeld wordt door Carmen McRae. En ik ga daarvan draaien: Strange Meadow Lark. you Dave Brubeck kwartet met Strange Meadow Lark. Ik ga verder met een uh, ander nummer van het um, album Ad van Ad Van de Hoed kwartet, King's Clarinet. Dan ga ik het gelijknamige nummer draaien. met King's Clarinet. Het laatste nummer van dit uur is van Stengitz samen met Lorindo Almeida Do What You Do Luister naar CFM Jazz. We zijn zo weer terug met nog veel meer mooie muziek vanaf vinyl. De technische problemen zijn opgelost, dus blijf vooral luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.